weekend. Een serie hoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Pauw. Ik heb er maar één woord voor moeder, het is gewoon achterlijk. Vind je? Ja dat vind ik. Zo langzamerhand kan je onze familie in een museum plaatsen als een bezienswaardigheid. Het enige gezin in Nederland dat in 1963 nog geen televisietoestel heeft. Kom, kom, kom. Overdrijf je nou niet een klein beetje. En mevrouw, hoe brengt u uw avonden dan wel door in dit televisieloze gezin? Ik stop sokken. <hums> en meneer, hoe krijgt u uw avondstuk? Ik lees mijn krantje en luister naar de radio. Nou, nou. Aha, dames en heren, wij presenteren u de familie De Wit. Het enige gezin dat bij het licht van een gaskousje nog naar de radio luistert. Mocht! Wow. Ik zou maar liever aan mijn huiswerk gaan, in plaats van deze onzin uit te kramen. Moeder, u begrijpt mijn bittere ironie niet. Het is werkelijk absurd. Weet u dat ik niet eens tegen mijn vrienden durf te zeggen dat wij geen televisie hebben? Ik vind het meer een reden om trots op te zijn. Om, om in... trots op te zijn? Tja, dat jij zo'n verstandige vader hebt. Als wij tv zouden hebben, dan zouden van je huiswerk helemaal niets terechtkomen. Ook oh, dacht u dat? Hm. Nou, maar als ik een televisieprogramma wil zien, dan ga ik gewoon naar vrienden. Nou, en dan verlies ik alleen maar extra tijd van komende gaan. Goed dat je het zegt. Dan kunnen we daar mooi een stokje voor steken. Oh. Voortaan maak jij eerst hier je huiswerk. En als je dat af hebt, dan mag je naar een hoorspel luisteren. Een hoorspel luisteren? Dat is gewoon iets uit het tijd tijdwerk. Nou, jongetje, ik ben bang dat jij je daar lelijk in vergist. Mm. Ik heb laatst gelezen dat er nog honderdduizenden naar hoorspelen luisteren. Mm, fossielen zeker. Kijk eens wie ik je heb, moeder. Oh, oh, oh, oh. Het ziet er dus schattig uit. <laughs> nou, wat zegt ze dan tegen oma? <laughs> Dag. O, oh, mijn... schat. Dag mijn lieve kleine Madeleine. Mm. Die punt met staat dat kind wel geinig, hè? Weet u wat ik ga doen, moeder? Nou? Ik ga binnenkort ook een gezin stichten. dat lijkt oh. me wel lollig. Nou, ja, we zouden het allemaal veel lolliger vinden als jij dit jaar voor de verandering door je examen kwam, vrienden. Maar moet jij je nou maar met de sozen met de medische faculteit, wil je ze? Ah, ja. Nou ja, ah, doe het even open, Pim. Ja. Zeg Maartje, wat ben je eigenlijk met Madeleine van Plan? Ik ga even een eindje met haar wandelen. Oh, is het dan niet te koud voor? Wel nee, het is lekker winterweer. Ik kom eigenlijk even een volle das voor haar halen. Je moet hier in de kast liggen. Ja, er is iemand van de Zuiderkoerier met een nieuwjaarsgoed. Een Zuiderkoerier? Ja, dat is het huis-en-huisblad. Oh, wacht even. Even kijken of ik iets heb voor hem. Ik ben anders geen huisknecht hoor. Zou ik nooit tegen u durven zeggen, moeder. Nou, dat zou ik maar niet te hard zeggen, maatje. Hier, alsjeblieft, Pim, kwartje. Alsjeblieft, een heintje voor een kwartje. Ha, die Pim de Wit. Verdraaid, Freek. Wat ben jij aan het doen? Dat zie je. Ik ben nu goed daarom. Ja, maar wat heb jij nou te maken met die Zuidercourier? Ken je je mond, houden? Natuurlijk. Nou, dat is een verdraaid mooie bijverdienste. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe kom je eraan? Kopie, kopie. Hé hey, joh, maak me nog niet zo nieuwsgierig. Zie je dit kaartje? Huh? Heb ik zelf laten drukken. De bezorger van de Zuidercourier wenst u een geluk in 1963. Heb jij dit zelf laten drukken? Ja. Maar ben je dan bezorger van dat blad? Nou, ik heb wel eens een paar keer geholpen met die kranten de bussen te gooien. Het is een huis-en-huisblad. Ja, dat weet ik. Nou, bij de dagbladig even te bezorgen toch ook een nieuwjaarsgoed, hè? Waarom dan niet bij de Zuiderkoeringen, dacht ik? En is dit dan je wijk? Wel, nee. Maar wat geeft dat? Het? het is helemaal een idee van mij. Hm? Ik kan het kaartje overal aanbieden. Je lacht je naar, ik, ik vang overal waar ik kom 15 cent of een kwartje. Nou, dat loopt mooi op. Freek, ik vind dit geniaal, <laughs> Alsjeblieft, even mij ook een kwartje. Merci. Dat kijkt. Zeg, zeg, zeg. Wacht eens even, wacht eens in. Kan ik niet een stelletje kaartjes van je overnemen? Of ben je er haast door? Nee. Nee, ik heb er wel wat te veel voor. Waarom ga je mij dat dan aan stel? Ja, op je bol hoofd. Waarom niet? Nou, ik weet het goed gemaakt. Jij krijgt van mij twee pakjes kaarten. Ja, dat zijn de 200. Maar van elk kaartje dat je afgeeft, krijg ik vijf cent. Zeg eens even oplichten. Ja hoor, eens zaken zijn zaken. En je verdient er toch nog genoeg mee, want het minste wat je vangt is een dubbeltje. Ja. Nou, geef ook. Alsjeblieft. Merci. Ik kom morgen wel even afrekenen. Goed afgesproken. Zo mensen, ik ga een mooi zakcentje verdienen. Alweer? Dan kun je me mooi die stuivers teruggeven die je uit mijn spaarpot hebt gepikt. Ah oh, kind, wat weet ik van jouw spaarpot af? Nou moeder, dan ga ik maar. Het je van Madeleine zit in de fietsenstalling, hè? Ja, maar blijf niet te lang weg, hoor. Anders wordt het te koud voor het schaal. Ja, of een uurtje bij het schaal. Kom maar mee, Madeleine. Hier. Ja. Waar ga jij geld mee verdienen, Tim? Kijk eens wat ik hier heb. Wat moet jij met al die kaartjes? Heb ik van een vriendje gekregen. Die was er net mee aan de deur. Overal waar hij zo'n kaartje afgeeft, krijgt hij een kwartje, zegt hij. Nou, en dat ga ik ook doen. Ja, maar jij bent toch geen bezorger van die krant? Vreek ook niet, wat zou dat? Ik wens de mensen gewoon geluk in 1963... ...en mijn jaar begint goed als ze me daar een kwartje voor geven. Zeg, Pim, denk nou eens goed na. Vind jij dat eerlijk? Maar wat is eerlijk? Ik dacht dat jij zo langzamerhand nog wel op een leeftijd was gekomen... ...dat je onderscheid kunt maken tussen iets wat eerlijk is en wat niet. Hé, moeder, de hele wereld hangt toch van zwendelen aan elkaar? Elke handel is oplichting en dit is gewoon een handel. Zo, vind je... De god van de handel en de god van de oplichters is dezelfde moeder, voor allebei is het Mercurius. Uh, ja, hoe dan ook, Pim. Ik verbied jou te eenenmalen om met die kaartjes langs de huizen te gaan. De zwendel. Overdrijft u toch niet zo? Hoe krijg je het in je hoofd, jongen? Gooi ze ogenblikkelijk in de kacht. Dat zou u danken. Ik moet Freek voor kaartje vijf cent betalen. Hey, ik breng ze wat terug. Ik waarschuw je, ik is er niet. Pim, Pim. Wat een lief paatje, Madeleine. Saatje, Saatje. Ja, mooi hè schatje. Dag Maatje de Wit. Dag. Wie ben je ook alweer? Nou, kom nou. Kijk eens goed. Jansje. Ha, Jansje klomp, nou zie ik het. Kind, wat ben je veranderd. Maar we hebben elkaar ook in geen gezien hè. Ik zou je absoluut niet herkend hebben met dat blonde haar. Je was toch alweer donker? Ja, ik was donker, ja, maar blond staat me veel beter. Ik heet trouwens geen Jansje meer, maar Saskia. Ach ja, dat klinkt wel wat deftiger, hè? Nou, ik heb het maar eenvoudig bij Maartje gehouden. Maar hoe zit het? Ben je getrouwd? Ik niet, maar jij wel, hè? Hoe kom je daar zo bij? Nou, is dat schatje dan niet van jou? <laughs> wel, nee. Dat is het dochtertje van mijn broer Gerrit, die bij ons in woont. Ik ben nog steeds aan het studeren. Oh. Zeg, hoe lang hebben we elkaar eigenlijk nou al niet gezien? Nou, eens kijken. Jij bent na de vierde klas van school gegaan, hè? Ja. Nou, dat is dus bijna vier jaar geleden. Oh, wat blijft de tijd. Zeg, zullen we in die tea room even een kopje thee gaan drinken? Ik ben zo benieuwd dat er dan al je broers en zusters terecht is gekomen. Ja, dat is best. Dan kan Madeleine meteen een beetje bijkomen. Ik geloof toch dat het een beetje te koud voor er is. Maar dat wagentje kun je gerust buiten laten staan, hoor. Is mij de kleineke maar even op mijn de... Wat een schat van een kind is het, hè? Een dochter van je broer Gerrit, zei je toch, hè? Ja. Dames. Oh, uh, twee thee graag over. En wat voor haar? De Madeleine glaasje limonade. Prik! <laughs> U hoort het over. Ze wil priklimonade. Twee thee en een prik, alsjeblieft. dat Gerrit en zijn vrouw en kinderen jullie inwonen? Ja, dat is te zeggen... Gerrit is weduwnaar. Wat vertel je me nou? Ja, dat is bijzonder tragisch. Kort na de geboorte van Madeleine... van deze kleine puk is Madeleine, Gerrits vrouw... plots gestorven. Nee. Trombose, zei de dokter. Wat erg. Ja, omdat er hebben allemaal een eigenaren tijd door gehad. En Gerrit natuurlijk in de eerste plaats. Ze woont in Parijs. Gerrit is anderhalf jaar geleden teruggekomen. Hij werkt in een muziekwinkel en... moeder en ik zorgen voor de kinderen... Kinderen? Ja, Gerardje is de oudste. Die is nu vier en Madeleine hier is twee. Oef. En, eh, uh, denkt Gerrit nog niet aan hertrouwen? Ik krijg niet goed hoogte van Hij is een beetje teruggetrokken. Maar ja, het is ook een erge klap voor hem geweest. Ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe is het met de andere? Oh, het overige is alles zo ongeveer als vier jaar geleden. Willem is getrouwd, hij heeft een dochtertje. En Annie woont in Haarlem met Bert. Oh, wacht eens. Die hebben een boekhandel, hè? Nou, je bent nog op de hoogte, hoor. <laughs> ik heb altijd erg veel belangstelling gehad voor de familie De Wit. Heeft Annie ook kinderen? Nee, zeer tot de verdriet, geloof ik. Nou, en dan hebben we nog mijn broertje Pim en ik, zei de gek. Ben jij verloofd? Ik ben verloofd, ja. Maar vertel eens, hoe is het met jou? Och, ik heb zo'n beetje gezworven. Ik ben in België geweest en twee jaar in Engeland als kinderverzorgster... En dan ben ik weer een maandje hier. Je ben je bij je ouders thuis? Nee, ik, uh, ik sta op mezelf. Ik heb een kamer. Zeg maar, weet je wat ik erg leuk zou vinden? Nou, om je ouders weer eens te zien. Nou, kind is nogal eenvoudig. Kom vanavond bij ons aan. Hoe kan ik dat nou wel doen? Ach, natuurlijk. Mijn ouders zullen het leuk vinden om je weer eens te zien. Alleen ben ik bang dat ze je niet meteen zullen herkennen. Eén limonade voor de kleine meid nee. en twee thee voor de dames, alstublieft. Oh, Dank u wel. Zou u mij even willen waarschuwen voor de koninginelaar? Nou reken maar, hoor je natuurlijk opoetje. Opoetje? Man ben je nog helemaal. Ik ben jouw opo niet. Ik ben niet eens familie van je. Maar <laughs> mevrouwtje, we zijn toch zeker al een die van elkaar als het erop aankomt. Dat nou... is nou wel de tweede fout die je maakt, beste man. Wat dan? wat dan? Ik ben geen opo en ik ben geen mevrouw. Oh. Je kan heel gewoon je vrouw tegen me zeggen, broer. Oh, daar is broer. Heb ja, je dan toch familie van elkaar? Die slag is jou. Maar het is wel zo dat je eerder mijn broer zou kunnen zijn dan mijn kleinsol. Ja, Hoe dat zo dan? Nou, omdat ik nooit getrouwd ben geworden. Oh? Heb je de ware Jozef nooit gevonden? Ach, wat zou ik u zeggen? De ware Jozef heeft mij nooit gevonden. Maar uh, u lijkt er niet onder, hè? Wel nee, man. Wel nee. Het is spijtiger voor Jozef dan voor mij, hoor. En per slot heb ik Drees nou voor m'n eigen alleen. Ja, Zeg maar, waar blijf je nou met je Dat is de volgende halte, mevrouw. Oh, Zeg, ik zou maar alvast doorlopen naar de uitgang. Ja, ja, tot straks dan maar, conducteur. Dan mag je me weer terugbrengen. Oh, dat, dat lijkt me weinig. Ja, ja, ja. Gaat u hier maar zitten, mevrouw? Nee, blijf jij maar lekker zitten, zus. Ik moet er toch de volgende halte uit. Nou, nou, nou gaan we weer zitten. Ja, ik moet er ook uit. Oh, nou, dat tref ik dan. Hoezo? Dan kan je me even van de vluchtheuvel naar het trottoir brengen, want mijn dikkertje is nog wel goed, maar, maar mijn kijkertjes gaan wat achteruit. Oh, maar natuurlijk help ik u weer. Graag, ja, ja, ja. Oh, oh, oh, ja, ik pak mijn stangen altijd ja, maar vast, want als ja, die tremmen is, met zo'n... Ja, natuurlijk, met zo'n... Ja, Komt die stil dan? Zo. Ja, ja. Ja, ja, ja voorzichtig oh, maar. Ja, licht maar. Dat ja. ik, ik zou gaan verspringen. Geeft oh. oh. u mij maar een arm? Graag, ja, heel graag. Dan moet u het ja. Misschien kan ik het dan helemaal wegbrengen. Nou, dat vind ik erg lief van je, Marietje. <laughs> ik heet Saskia. Oh, en ik heet Betsy. En als je wil, mag je me naar de Koninginnenlaan brengen op nummer 88. Oh, dat is hier vlakbij. Wat nummer zijn u? 88, één hoog, bij de familie de Wit. Nou, dat is sterk, dan moet ik ook zijn. Zo, ben jij soms aan de scharrel met Pim? Oh, nee, nee, ik ben een oude vriendin van Maatje. Ik heb de familie in geen jaren gezien en vanmorgen ben ik Maatje toevallig dicht. Zo, zo, zo, zo, wat is de wereld toch klein, Hé, we zijn er al. Ja, ja, nou, nou, dat is mooi. <laughs> Ze zullen wel opkijken dat ik er ben, want ik ben er ook in geen geweest. Ik kwam nogal eens vaak op een bruiloft hier en, en die hebben we de laatste tijd hier niet meer gehad. Peter! Hier zijn twee vriendinnetjes. Twee vriendinnetjes? Ja, ja. twee vriendinnetjes. ja. Oh. Wat een bed, wat een verrassing. Komt u boven? Hé, hey, dag Saskia. Ik kwam je tante toevallig tegen. Nou moet ik zeggen dat u het niet zo best treft, want ik ben de enige die thuis is. Oh, maar je weet toch wel hoe je koffie moet, zetten? <laughs> Natuurlijk. Nou, dan is er toch geen man overboord. <laughs> ik kan best een paar uurtjes wachten. Wat jou, Sas? Ja, dat vind ik ook. Wat hebben we u lang niet gezien, tante Bed? Nee, dat klopt. Maar dat komt omdat jij mij danig in de steek laat. Laat ik u in de steek waarmee? Dat zal ik je zeggen. Ik ben gek op boerenjongens. Oh, Brandewijn dan wel te verstaan. En die krijg ik altijd als hier een bruiloft is. Maar wat heeft dat nou te maken met in de steek laten? Nou, als jij gezorgd had voor een bruiloft ja, maar ik ook niet te kort gekomen. Oh, nou, ik zie je nog voorkomen dat u eerder trouwt dan ik, Tante Bert. Oh, ik ben bang dat jij dat niet zou meemaken, Lili. Nou, ik weet het niet. Ik zie u nog eens trouwen met oom Herman in Haarlem. Oh, die hermannetje. Wie is oom Herman, maatje? Oh, dat is de oom van Bert. Hij heeft een boekwinkel en die gaan Annie en Bert overnemen. Ja, ja, ja. Daar zijn Annie en Bertje mooi ingerold. Ja, en om Herman en Tante Bet spreken elkaar van vroeger heel goed te kennen. Nou, oh. dat zou ik denken. Ik heb twee jaar vast verkeering gehad met een broer. Ja. ja, ja, ja, ja. Nou ja, maar afgezien van alles, Herman, de vuilste jonge vormen. Ik kom pas kijken. Hoe oud is de Herman? Dik in de zeventig. Maar ik geloof niet dat Annie en Bert er gemakkelijk aan hem hebben. Hoezo? Nou, hij heeft nog een verschil van mening met Bert. en Hij houdt het touwtje nog altijd stevig in handen. O ja? Wat let me of ik pik morgen de bus naar Haarlem. En dan zal ik die mannetjes even duchtig onder handen nemen. Is die nou helemaal? Nou, daar zal ik maar mee wachten tot ik trouwt aan te bed. Dan ziet u hem vanzelf op de bruiloft. Wilt u intussen misschien een kopje thee? Thee? Is toch geen tijd voor het ontbijt? Nee, als je niet anders hebt, nou, geef dan maar koffie. Maar dan een lekker sterk bakkie, hm? Zo, alsjeblieft. De koffie, Bert. Merci. Moet ik dadelijk weer even helpen met de balans? Nee, oom Herman en ik hebben het samen al. Hey, je voelt je niet erg happy, hè, de laatste tijd? Ach, ik weet het niet. ouwe wordt hoe langer hoe lastiger, vind ik. Hij zou zich twee jaar geleden al uit de zaak teruggetrokken hebben. Maar al die tijd is hij nog geen dag niet in de zaak geweest. Ach, hij is oud en alleen Bert. En dit is zijn levenswerk. Nou ja, dat begrijp ik heus wel. Maar dat maakt het voor mij niet makkelijker. Bert, kom je. Rust je alweer. Hoe laat is het nu? Mm, half acht. Nou, dan ga ik maar meteen naar beneden. Vanavond komen we hopelijk met de inventariseren klaar. Ik kom straks nog wel even helpen, hoor. Ja, je ziet me. Zo, Bert. Als we even flink doorzetten, dan komen we vanavond nog wel door de inventaris heen. Hè? Ja, dat denk ik ook wel. Als ik het opneem, dan kun jij het opschrijven. Uh, Kunnen we het niet beter uh, andersom doen? Uh, nee, liever niet. Een aantal op papier, dat uh, zegt maar niet zoveel. Ik moet de boek in het vak zien staan. Dan krijg ik een beter overzicht. Ja, reden te meer dat ik... Nou, nou laat u maar. Ja. Uh, we waren gebleven bij de pockets van uh, 1,50, niet? Ja. Nou, ik zou zo zeggen, laten we daar dan maar zonder meer het aantal van opnemen. Ja, ze zijn niet allemaal van 1,50 om herman. Het lijkt me toch beter om de titels er even bij te schrijven. Of in elk geval de uitgever. Ja, uh, dacht je dat ik het anders bedoelde? Natuurlijk moeten we sorteren op uitgever. Nou, eens even kijken. Dat zijn er, eens kijken, twee, vier, zes, acht, tien, twaalf, veertien... Ja, die zijn niet allemaal van mezelf de uitgever, hoor. Oh, nou dan uh, heb je ze toch wel erg onhandig neergezet, Bert. Ik heb de uitgevers verticaal in de vakken gezet en u telt horizontaal, ook. Ja, dat zeg ik juist. Dat is bijzonder onhandig. Volgens mij is het veel handiger, omdat je dan... Ja, ja, ja, ja, goed, jongen, goed, ja. ja. Ik, zit, ik zit weliswaar minstens meer dan vijftig jaar in het vak, maar jij weet het natuurlijk beter. Oh, pocketboekjes bestaan zo lang nog niet. Ja, nou weet je wat... Doe jij de pocket standaardig, maar alleen, dan neem ik wel een enkele steekproef. Steekproef? Ja, steekproef, ja. Er moet controle, dat moet je kunnen velen, werd. Kan u verzekeren om Herman dat ik bijzonder veel kan velen? Ja. Dus kijk, wat hebben we hier? Reisgidsen. Alle mensen, dat zijn er nogal wat. Het zijn er nogal wat. U weet toch wel hoe goed we die verkocht hebben? hè? He? Ja, Toen die natte zomer van het jaar ging iedereen naar het buitenland. Ja, maar hoe komt het dan dat er nog zoveel over zijn? Ik heb er heel wat ingeslagen om tegen een prachtige korting. Van de zomer waren we er blij mee dat ja. we ze hadden... en wat hier staat is maar een fractie van wat we ingeslagen hebben. Ja, uh, toch maar een beetje voorzichtig zijn, Bert. Toch een beetje voorzichtig zijn. Ho hoe bedoelt u dat nou? Ja, ja, kort en goed, dit aantal reisgidsen is me te groot... om nog in januari een huis te hebben. Want vorig jaar... Maar er komt toch weer een zomer... Nou, dan komen er ook weer nieuwe gidsen. Ach, hoe heb ik het nou? Uh, een reisgids is toch geen moderomannetje. mannetje Het zijn uitstekende gidsen, die ja. over tien jaar nog modern zijn. Ja, en, en toch maar een beetje voorzichtig zijn met de ja. inkoop voortaan. best. ik verinner me nu dat ik de inkoop hiervan helemaal aan jou heb overgelaten. Maar dat had ik niet moeten doen. Het ik me toch beter dat je voortaan elke inkoop eerst even met mij bespreekt. Ja. ja. Weet u eigenlijk wel in welk jaar wij leven, Om In welk jaar we leven? Hoe dat zo? Het is van de week 1963 geworden, o. Ja. En het is al meer dan drie jaar geleden dat u gezegd hebt. Volgend jaar draag ik de zaak geheel aan jou over. Ja, ik geloof dat het voor ons beiden beter is geweest dat ik dat nog niet heb gedaan. Bert, een telefoon voor je. We moeten het over dit onderwerp namelijk nog eens heel ernstig hebben, o. Het is pinbed. Welke Pim? Mijn broer. Hè? Ja, met Bert. Hoi Bert. Met je zwager Pim. Zeg, moet je eens luisteren? Ben jij geïnteresseerd in een partij pockets? Een partij pockets? Ja, pocketboekjes. Kijk, het zit namelijk zo, hè. Een vriend van mij heeft een oom en die had een boekwinkeltje. Huh? Maar nou is die zaak opgedoekt en is de inventaris verkocht. Zo. Ja, en nu uh, hebben ze alles al zo'n beetje van de hand gedaan, maar er is nog een klein partijtje pockets over. Voel jij er wel voor, dat hangt er helemaal van af. Wat zijn het voor pockets? Van welke uitgever? Oh, van alles wat door elkaar. Ze zijn gewoon erbij, maar ook van die literaire pockets, van die dikke, je weet wel. Tja. En wat moeten ze daarvoor hebben? Ik geloof door elkaar twee kwartjes per stuk. Dat is toch te geven, niet? Ik moet het toch eerst zien. Maar in principe voel je er wel voor. Ja, in principe wel, ja. Goed, kom ik binnenkort met die vriend naar je toe. Ja, doe dat. Tot kijk. Ja. Fijne zaak. Hoe gaat het beneden, Bert? Ik eh, ben bang dat het vanavond tot een crisis zal komen, Annie. Hoe dat zo? Ja, gij zit boordevol voor kritiek. Maar totaal onredelijke kritiek. En het verdragen niet meer. Ik ben bang dat om Herman vanavond zal moeten kiezen of delen. Oh, wat je ook beslist, Bert, ik sta achter jou, hoor. Maar beloof me dat je niet driftig zult worden. Dat ja, beloof ik je. Je bent een schat. <laughs> zeg, wat moest Pim eigenlijk van je? Wow, oh, wat een vreemd verhaal dat hij een partijtje boeken te koop wist. Ik ben er serieus op ingegaan, maar het zal wel onzin zijn. Pim heeft altijd van die onwaarschijnlijke kakkefietjes. <tie> Zegt dat wel, ja. Oh, het is nog een puber. Nou, ik ga maar weer naar beneden. Hou oh, je nou kalm, Bert. Hey. <tie> hey. Hey. Weet je wat jij bent, Pim de Wit? Een grote puber... Waarom? Ach man, de tippelt je zwager toch nooit in. Nou, laat het mij naar mij over hoor. Je zal zien dat hij alles van ons afneemt. Is het nou wel verstandig om je familie erin te betrekken? Waarom niet? Ah heus, mijn zwager heeft niet de minste aangewaan. Maar het is toch ook een aantrekkelijk handeltje bij hem? Zeg, maar als het zo gemakkelijk gaat, dan vind ik het weer zonde. Hoe bedoel je? Nou, dat we maar zo'n klein partijtje kunnen aanbieden. Met dat verhaal van die oom kan je geen tweede keer komen. Nee, dat is waar. Zal ik jullie eens wat zeggen? Huh? We moeten gewoon een paar weken wachten. En dan kunnen we ons voorraadje wat uitbreiden. Ja, misschien geen gek idee. Niet waar? Als we, eh, nou laten we zeggen, nog eens veertien dagen goed opzetten... ...dan gaat het de moeite lonen. Verkoopt de zwager ook gammefoonplaat, hè? Nee, je heeft uitsluitend een boekhandel. Nou, dan moeten we ons de komende weken maar uitsluitend op het boek toeleggen. Ja, maar alleen pockets hoor. Ja, natuurlijk. Andere boeken kan je moeilijk inpikken. Nee, maar laten we zeggen dat we de man per dag vijf boekjes organiseren. En dat we, nou naar eens kijken, veertien uh, dagen volhouden. Ja. Eh? Dan krijgen we een aantal van vijftien x twaalf. Waarom maal 12? Zondag zijn de winkels toch gesloten, snuggere? Dat wordt het dan, 15 maal 12, dat is 180 boekies. Ja? En we hebben er al goed 100, dat is zo'n van 50 cent per boekie. Dat wordt dan 50 gulden de man. Nou, schoolgeld is voor jou niet helemaal weggegooid geld geweest, Freek. Je bent goed in oprekenen. <laughs> Jongens, kijk eens wat een stel mooie poezen daar voorbij gaan. He? Kom jongens, achteraan. Hé, hey, hé hey, jongens, dat zouden jullie even afrekenen. Ah, ja, schrijven we dat op de morgen, sorry. Riks opschrijven tot op morgen, ik krijg zes scholen met een tik van jullie. Dat is de man drie gold en vijf hey. hey. hey. hey, en jij even van mij af, Pim? Hey. Ik krijg nog dat geld van die ook, nieuwjaarskaarten hey. van je. Oh ja, dat is best, ja. Beetje voortmaken jongens, anders ja. verliezen we die schoonheden nog uit het oog. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.